Van 4 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Immigranten in de Verenigde Staten komen in aanmerking om van de deportatielijst te worden geschrapt. En dat betekent dat ze voorlopig niet het land meer kunnen worden uitgezet. Het gaat om mensen die al minstens 5 jaar in de VS verblijven. De 11 miljoen illegale immigranten in Amerika hebben geen rechten. De Republikeinen erkennen dat de situatie een probleem is. Maar ze zijn het niet eens met de manier waarop Obama het wil oplossen. De VS heeft vijf gedetineerden uit Guantanamo B overgeplaatst naar andere landen. Vier van hen komen uit Jemen. En het is voor het eerst sinds 2010 dat er weer gevangenen uit dat land uit Guantanamo B vertrekken. President Obama wil zoveel mogelijk gevangenen laten overplaatsen, zodat het detentiecentrum op Cuba eindelijk kan sluiten. De verwachting is dat er in de komende weken meer gevangenen weggaan. Enkele tientallen bewoners van het asielzoekerscentrum in Overloon... zijn onder politiebegeleiding naar andere locaties gebracht. Dat om te voorkomen dat het er opnieuw onrustig wordt. Er was geen nieuwe vechtpartij geweest. Woensdagavond braken massale vechtpartijen uit in het Brabantse centrum. Tientallen mensen van verschillende nationaliteiten... gingen elkaar te lijf met ijzeren pijpen, stokken en messen. Vijftien mensen raakten lichtgewond. Drie asielzoekers werden gearresteerd. In Mexico stad is door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de verdwijning van 43 studenten. De betogingen zijn gericht tegen president Pena Nieto en de manier waarop zijn regering is omgegaan met de ontvoeringszaak. Familieleden van de studenten liepen mee. Een aantal van hen droeg spandoeken met beschuldigingen aan het adres van de regering. Zo'n 300 demonstranten gooiden stenen, vuurwerk en molotovcocktails naar de oproerpolitie. Eén agent werd geraakt. Het weer. Vanavond en vannacht wat opklaringen. Minima tussen de 0 en de 5 graden. En er ontstaat ook mist en vorst aan de grond. In de loop van morgenochtend geregeld zon. En later meer bewolking. Kans op lichte regen. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Negro ZFM. M Be, but hers is falling behind He is going through. Let it go. Then I realized I'm trying to fight it. Just so in, I learned to ride it, but I didn't know. Oh, I had to let it go. Like the wind, you hear me all oh, sometimes. Yeah, like the wind, hey, hey. you push me back once moment. in a while. I'm